Vijf uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol waarschuwt luchtvaartmaatschappijen... om de komende 72 uur voorzichtig te werk te gaan... boven het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Aanleiding voor de waarschuwing is een mogelijke aanval op Syrische doelen. Eurocontrol zegt dat er rekening mee moet worden gehouden... dat er de komende dagen met bijvoorbeeld kruisraketten een aanval wordt uitgevoerd... En tijdens zo'n actie zou de radionavigatieapparatuur van vliegtuigen verstoord kunnen raken. De VS en andere westerse landen overwegen een militaire vergeldingsactie... als reactie op de vermoedelijke gifgasaanval op de Syrische stad Douma. In Zuid-Holland is de brandweer vannacht druk geweest... met meldingen van ondergelopen huizen en kelders. Vooral in de Alblasserwaard was veel water overlast, zegt de brandweer tegen het ANP. Ook iets verderop, vanuit de Hoekse Waard, kwamen veel meldingen... In Schip Luiden, bij Delft werd een huis getroffen door de bliksem. De brandweer kon het brandje op het dak snel blussen. Inmiddels is de meeste regen het land uitgetrokken. Facebook-topman Mark Zuckerberg is in de Amerikaanse Senaat... ruim vier uur ondervraagd over het privacy-schandaal... rond Cambridge Analytica. Hij kwam de zitting redelijk ongeschonden door. Zuckerberg begon met excuses voor het schandaal. De topman antwoordde later dat hij niet weet... of er andere gevallen bekend zijn waarbij bedrijven zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld. In de kwartfinales van de Champions League is Barcelona verrassend uitgeschakeld door AS Roma. De Italianen wonnen thuis met 3-0 en dat was voldoende na de 4-1 nederlaag eerder in Spanje. Manchester City verloor thuis met 2-1 van Liverpool, dat in Liverpool al met 3-0 had gewonnen. Het weer. Vanochtend af en toe nog een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt vanmiddag tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Hassan Efrenken. Ja, welkom terug bij het laatste uur van Focus van de NTR... op de woensdagnacht, ochtend, dinsdagnacht. Dit laatste uur, lekker veel geschiedenis. Zo duiken we in de geschiedenis van onze consumptiemaatschappij... met researcher Rob Bruinslot van de serie Het Kasboekje. Waarom bezorgt Albert Heijn nu aan huis... terwijl de SRV-wagen het niet heeft overleefd? Verder praten we over het succesverhaal van Guus Geluk... Niet die uit de Donald Duck, maar de legendarische coach van Zuid-Korea... op het WK van 2002. Hoe Guus Hiddink het gastland op zijn kop zette. En wanneer het alweer langzaam aan licht begint te worden... bel ik met Chris Oosterom van het Imagine Film Festival. Die vieren daar deze week het 200-jarige jubileum van Frankenstein. En het monsterlijke wezen dat ter wereld werd gebracht. Allemaal lekkere onderwerpen om naar te luisteren. Focus. Van plaatselijke kruideniers, bakkers en slagers... naar grote supermarktketens, online warenhuizen en razendsnelle bezorgdiensten. In de afgelopen decennia is het steeds makkelijker geworden voor ons... allemaal om te kopen, kopen, kopen en nog eens te kopen. En tegelijkertijd lenen we met z'n allen nog meer dan vroeger. Uh, Rob slot, researcher van het programma Het Kasboekje van Nederland... Morgenavond weer een aflevering op een NPO 2 tien over half 9. Jij werkt aan deze uitzending over kopen, kopen, kopen. Um, ik heb begrepen, in het begin van de uitzending... vertelt iemand ons hoe je moet ontspullen. Wat is dat? Ontspullen is... Uh, we hebben te veel spul. We, we bedelven ons in spul. En we, we komen er niet meer vanaf. We kopen en, en... we. We kopen maar en we kopen maar. Het is allemaal goedkoop, te goedkoop eigenlijk. En we blijven maar... Op, op verzamelen van allerlei uh, handel. Heb je er zelf ook al last van? Ik van heb er ons... zelf ook last van. Ja. ja en dan ben ik, ik denk zelf dat ik nog niet eens heel erg ben. Maar ik heb zelf eigenlijk veel te veel boeken. Maar ik zie wel uh, om me heen mensen die uh, voor allerlei uh, uh, leuk goed bedoelde figuurzaagde uh, hartjes met uh, fantastische teksten aan de deur hebben hangen. Die ze ergens voor een euro of vijftig cent hebben, uh, hebben gekocht. Het dat, ja, dat kan een kwestie van smaak zijn, maar is het erg? Nee, het, het kan smaak zijn. Is het, erg, het wordt erg op het moment dat je huis er vol mee komt... en dat je er last van krijgt. Mm -hmm. En het wordt echt erg. Nou ja, echt erg. Hoe erg is het, echt erg? Maar het gaat je in de weg zitten... op het moment dat je er ook niet meer vanaf komt... omdat je emotioneel geen afstand meer uh, voor, uh, van kan doen. En dat is waar deze ontspuller uh, in beeld komt. Um, die... Um, Keihard kan zeggen uh, dat je die lelijke porseleinen hond van uh, Tante Joka hebt gehad. voor je verjaardag. Uh, maar dat je die nog steeds lelijk vindt en dat je die gewoon weg moet doen. En, en, en, en, en welke boodschap wordt eigenlijk. Of welke centrale boodschap wordt hiermee uit de aflevering neergezet met deze ontspuller? Die uitzending die gaat eigenlijk, um, als je nou eens achterover zou leunen... en uh, je pijp uit zou kloppen en ze dus, uh, zou gaan bedenken... goh, waar gaat dit over? Gaat het eigenlijk volgens mij voor een groot gedeelte over eigen verantwoordelijkheid. De hele serie kasboekje van Nederland... die uh, uh, voortkomt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. He, die, uh, die willen graag onderzoek doen naar de bestedingen van... Uh, van Nederlanders. Dat onderzoek ze, loopt trouwens nog. En steeds, dat onderzoek dat loopt, nog, en en dat loopt als, nog de komende paar jaar. En je kunt je kasboeken en alles willen ze uh, uh, verzamelen waarin staat hoe je je geld hebt besteed. En dat kan nog even via jullie website begeven. En dat kan via de website uh, kasboekjevanederland.nl. Okay. Um, komt al uh, uw kasboeken alles inleveren uh, uh, uh, ter lening. Je krijgt het allemaal weer terug mm -hmm. als je het wil. Um, maar die, de besteding. Uh, van het geld wat we in Nederland hebben. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Dat, dat is wat de aflevering laat zien. Ja, en, da en daarbij laat het zien... wat is daarvan, daarbij de rol geweest van de banken... wat is daarbij de rol geweest van de overheid... wat is daarbij de rol geweest van mijzelf? Onze eigen verantwoordelijkheid. Wat is je eigen verantwoordelijkheid? Okay. Je hebt een rol hierin... Ja. Het overkomt je niet, maar je hebt een rol hierin. Nou, terug te komen naar die ontspullen. Je hebt zelf al die, al die, al die rommel gekocht. Als ik, bij de tank, als ik bij het tankseizoen kom... dan kan ik altijd voor een euro nog een, een, een, een Twix of wat dan ook... Uh, wordt me aangeboden... En Zeker. Het, is, het is maar voor een euro, denk je dan, oh, waarom ook niet? En zo loop je ook met een hele boodschappenkar vol fotolijstjes en andere. Uh, nou ja, hier komt de want, porseleinenhond van tante Joker weer langs. Want het is er en het is in de Want aandien, Het is er en het, en het kost zogenaamd... niks en het is maar 50 cent en het staat leuk en volgende week vind je het nog steeds leuk of ja, vind je het eigenlijk niet meer leuk. Nou ja, goed. Maar het, het wordt... is, dit is, dit is die, nou, die, die, kleine, die kleine rommeltjes waar je hele huis ja, mee volgt. Je leert. bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet zou doen, bij wijze van spreken. Ja. Dat is wat, wat ja. ons wordt aangelegd. Leert ja, bijna. en wat je, wat je ziet in, uh, in de aflevering... de, de, de aflevering schetst uh, ongeveer vanaf de jaren 60, vanaf de loonexplosie van de jaren 60 mm -hmm. krijgen we meer loon, krijgen we meer te besteden... we krijgen een vrije zaterdag, we hebben ook meer tijd te besteden... Yeah. meer tijd om geld uit te geven. Je krijgt in die tijd ook dat de overheid um, uh, kredietmogelijkheden... Uh, verruimd, het, het, het wordt toegestaan om uh, krediet te krijgen. De banken spelen erop in, door het verlenen van krediet. En zo werkt het allemaal samen. Inclusief automatisering van de banken... waardoor het steeds makkelijker wordt om geld te, uit te geven. En de verruiming van de openingstijden. Dus aanbod waardoor je, en waardoor vraag uit, wordt meer op elkaar afgestemd. Randvoorwaarden worden gecreëerd... waardoor je uiteindelijk in de situatie bent gekomen... Je komt van, vroeger ging je naar de, kruidenier, de lokale kruidenier om de hoek... om een pond suiker af te laten wegen. En het aanbod supermarkten. was niet zo groot in die tijd. Het aanbod was niet zo groot. En via de supermarkten en, en, en alle winkelcentra... die er in de, in de tussenliggende decennia zijn, zijn geopend... kom je uiteindelijk nu tot de mogelijkheid om 24 uur per dag... 7 ja. dagen in de week wereldwijd te kunnen shoppen... en het de volgende dag aan de deur te hebben uitge, a, aangeleverd. Wat ik ontzettend leuk vond in jullie uitzending, was dit. Leven de man die uh, de als de kopje en de melk... de boter, de kaas en eieren... en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV melkman. Leven de man van de SRV van je hiep, piep, Levende Leven de man van de SRV van je hyperde piep, hoeré. Wie kent hem niet? Ja, wie kent hem nog, die SRV-man? En hij is er nog. En, en dat is... Dat vond ik zo heel hij zit in bijzonder. Een Precies, maar uh, ook dat is natuurlijk een mooi voorbeeld... van hoe, uh, hoe, hoe de consumptie naar de mensen toe werd gebracht... in een nou, tijd voor het internet het is, shoppen. Het, het, het, hij zit erin, de de SFV-man, 80-jarige sv man die nog steeds zijn wijk rijdt in, uh, in Best... zit erin omdat hij laat zien... één, dat hij er nog is... maar twee, laat zien dat er, dat er ook een sociale functie is... Want hij bericht aan iedereen die in zijn wagen komt... wie er ziek, zwak, misselijk of getrouwd is. Maar het is ook een uiting van gemak dient de mens. Ja. En Dat is eigenlijk de lijn ook die, de, die de uitzending volgt. Het wordt steeds makkelijker om te kopen. Het wordt steeds makkelijker om uh, je geld te besteden. Wie heeft het ooit bedacht, die SRV? Hoe is dat? Ik heb geen idee wie het heeft bedacht. Maar in ieder geval uh, is het uh, de samen rationeel verkoper... Is een aantal dat is de afkorting uh, SV en dat is van een aantal supermarkten die samen zijn gegaan om eens te kijken: ja. kunnen we het niet aan huis brengen? Ja, He, wat ik vroeger de, de melkboer of de groenteboer uh, ja. apart aan huis kwam, was ja. dit. Nu komt de hele keer. supermarkt komt aan huis. Ik weet dat we wij vroeger thuis ook Ik vond het fantastisch. Ja, volgens mij bij mij in de straat kwam die ook vroeger. Ja. Ja. Ik heb hem altijd niet meer gezien. Maar, nee, uh, nee, want nee, hij maar, zit zeg, in best, inderdaad. Dus. Kijk, uiteindelijk, die, uh, de, de SV man die we interviewen, die zegt ook... het online heb ik een beetje uit het oog verloren. Die boot heeft hij natuurlijk gewoon gemist. Ja, dat is ook niet zo verwonderlijk. En dat achteren. is wat, uh, wat, uh, wat we in de uitzending ook uiteindelijk uh, uh, schetsen... wat uh, presentator Erik Smit ook uh, um, benadrukt. Dat het allemaal heel makkelijk is geworden. Dat je, dat je 24 uur per dag online dingen kan kopen. Maar er zit een eigen verantwoordelijkheid aan. Namelijk, je moet niet raar opkijken als je alles online koopt. Dat de winkel om de hoek verdwijnt. En ja. dat die daar niet kan blijven zitten. Nou ja, nou, het feit dat we natuurlijk in een samenleving leven waarin consumptie... Belangrijk onderdeel is van de economie. Alles draait. Is ook, we verdienen ook ons, ons geld mee natuurlijk. Het is uh, ja. ook, ook niet vreemd of raar of, of uh, slecht. Nee. Wat is niet vreemd of raar of slecht? Nou, dat we spullen kopen. Dat je spullen koopt. Nee. nee. Uh, het wordt natuurlijk ook gestimuleerd. Dat is, dat is ook de hele ontwikkeling van krediet ligt daar ook onder. Namelijk, ook al heb je geen geld. Dan kun je toch dingen betalen. En is, is... Je, kunt, je kunt het nu kopen, betaal later. Dat is een, dat is een kredietontwikkeling die je vanaf de jaar 60 uh, op gang ziet komen. Ja, maar maar was, was het makkelijker wordt. Was dat voorheen dan minder uh, aan de orde? De voorheen lening... was geld lenen, vooral voor mensen die niet met geld om konden gaan. Het was eigenlijk een brevet van onvermogen. Als jij geld leende, dan had je zojuist bewezen niet met geld om te kunnen gaan. Want ja, ja. je had aan het eind van je geld had je nog een stuk maand over. Ja. En je ziet in de jaren, eind de jaren 60, begin jaren zeventig, zo'n beetje al echt een omslag komen dat je, um, dat geld lenen steeds normaler wordt. Schuld mag. Ja, schuld mag. En, en, en, en zeker later wordt schuld enorm gestimuleerd. Schuld moet. Ja, nou ja, schuld moet hoeft niet, maar schuld, nou ja, ik denk nu uiteindelijk zijn we um, in de situatie beland dat je je studenten, krijgen geen basisbeurs meer, maar die moeten lenen. Dus dan, dan is het inderdaad schuldmoed. Mm -hmm. um, nee, het is een interessante cultuuromslag, lijkt ja, me toch, in ja. Nederland. Dat dat zo, uh, zich zo ontwikkelt. Nou, je, je, ziet, je ziet in de loop van de tijd een aantal keer die dingen omslaan... van het een naar het ander, of, of, of doorslaan, of maar... In ieder geval uh, geen schulden, wel schulden. Mm -hmm. um, Zonder dat je nou per se... Uh, uh, neerzet dat Nederland nou een soort... Dat, dat wij zeg maar spaarzaamheid in onze genen zouden moeten hebben. Wat ook onzin is, nee. denk ik. Nee, maar um, je ziet dat... Uh, kijk, de afleveringen van het kastboekje allemaal... Mm -hmm. Geven niet aan, de kijker aan, wat hij moet doen. Schrijven niks voor. Maar laat een aantal dingen zien... En hopen we dat de mensen daarmee in ieder geval tot nadenken worden, worden aangezet, ja. dat, dat ze zelf eens over nadenken. In deze aflevering over hun rol, hun eigen, wat heb ik eigenlijk voor rol hierin? Ja. Dat is waarom, waarom de aflevering uh, tegen het einde zien we komen met een fashion blogger die we hebben gevonden en die langs maand. Uh, uh, van alles maar kopen, kopen, kopen. Uh, en alles kopen wat los en vast zit. Nee. Is gegaan naar. Ik wil eigenlijk duurzamere uh, investeringen doen. Bewust kopen. En bewuster kopen. En het blijft wel, kasboekje van Nederland. Dus het moet uiteindelijk terug te voeren zijn naar je kasboek. Ja, is ja. het nou duurder, goedkoper? Hm. Of weet ik. Ja, duurzaamheid is misschien iets duurder. Maar dan is het nog steeds de vraag: koop ik vijf t-shirts? Uh, voor een tientje of koop ik één t-shirt voor een tientje? Goedkoop is duurkoop. Nou ja, ik denk dat iedereen wel bij zichzelf kan, kan, zichzelf kan afvragen of dat het deugt als je een t-shirt voor 2 euro kan kopen. Deugt dat? Ja, het kan, maar je kunt hem ook na twee keer dragen. Is, is het klaar. Gooi een Je kan ook iets meer geld investeren. Dat heeft wel... er, zijn, er zijn winkels, ik noem geen namen, uh, die vollopen met mensen waar, die, die voor inderdaad 5 euro een t-shirtje willen kopen. Omdat ze dat, daar namelijk niet meer geld voor hebben om, om, om uit te geven. Nee, dat klopt. Dat, uh, het kan natuurlijk. Je kunt natuurlijk gedwongen worden door de omstandigheden van je eigen kastboek om in mm -hmm. uh, de goedkoopste winkels uit te komen. Yeah. En je kunt ook de luxe hebben van een iets dikker kastboek... en dan heb je de keus. En dan heb je een eigen verantwoordelijkheid... en dan heb je een eigen rol in het geheel. Mm -hmm. En dan heb je dus ook een rol in... Um, uh, een maatschappelijke, uh, meer betrokken rol... kun je jezelf toe-eigenen. Is het ook deels psychologie? Ik bedoel, is het ook, uh, moet je bestand zijn tegen alle prikkels... Uh... Je wordt aan alle kanten gestimuleerd. Nou, kijk, we hadden het net over ontwikkelingen in de tijd. Ik denk dat de ontwikkelingen in de tijd wel um, laten zien... Dat, je, dat er steeds meer prikkels zijn. Je wordt 24 uur per dag geprikkeld nu. Of met aanbiedingen links en rechts slaan ze om je oren. Als jij, uh, en je bent altijd opens. op zoek naar het goedkoopste. En je wilt altijd meer. En dat is... Um, wat presentator Erik Smit ook aangeeft... Um, het is een soort verslaving geworden. Ja. En dan moeten we met, ons, met onszelf moeten we daar eens naar gaan kijken. Moet dat wel. Je kunt altijd het onderste uit kan willen. Je kunt altijd het goedkoopste willen. Je kunt altijd meer willen. En het kan, ja. maar moet het ook. En worden we daar gelukkiger van. En worden we daar gelukkiger en, van. En wordt de wereld daar beter van. Ja, nou ja, dat is, denk ik, langzamerhand begint... Uh, uh, begin de, van de globalisering komen er wel langzamerhand dingen naar boven nu... Um, waarvan je kunt denken, daar worden we niet beter van. Rob Slot, research van het Kastboekje van Nederland... morgen weer, tien over half negen, NPO 2. Well, if you ever plan the motor west... Jack, take my way, it's the highway... It's your kid. Japan en Zuid-Korea organiseerden in 2002 het WK Voetbal. U weet wel dat WK waar wij helaas niet bij waren. Maar wie er wel bij was, was Guus Hiddink. Onze voormalige bondscoach van 1998 en in 2002 bondscoach van... Jawel, Zuid-Korea. Uh, voor andere tijden sport maakte regisseur Fouke de Koe... een prachtige documentaire over het geheim van Guus. En ik gaat morgen op het sportfilmfestival in Rotterdam in première. En bij me zit Fouke de Koe, de regisseur. morgen. nacht, mag ik zeggen, ja. Fouke, uh, Guus Herring 2002. Daar heb je iets mee. Ja, ik, euh, nou, Jij was daar? Ik was verslaggever in die tijd voor de actualiteitenrubriek Netwerk, die ja. toen nog bestond. Um, en net als veel Nederlanders zag ik hier vandaan op afstand dat er ergens in Azië iets bijzonders gebeurde met een Nederlandse trainer. De aandacht voor dat WK was niet heel groot. Hè. We waren er niet. We speelden mm. nou ja, net als komende zomer geen enkele rol. Um, maar die Hidding ja, begon toch wel op te vallen. Vooral het, uh, het succes dat hij met een relatief klein voetballand had, Zuid-Korea. Ja. en Dat ben je in eigen land, hè, op het eigen toernooi. En nou, is dat een verhaal waarvan je denkt: nou, dat is eigenlijk toch eigenlijk casie om daar een, een documentaire over te maken. Maar gek genoeg heeft dat bij jou wat langer geduurd om, daar, uh, om dat weer op te diepen. Hoe ja, nou, in die tijd heb ik mij als verslaggever bij Netwerk. De de kop van mijn toenmalige hoofdredacteur, gek gezeurd van stuur me naar Seoul, Want wij moeten hier voor netwerken een achtergrondverhaal maken. Want ja, dit, dit is fantastisch als we daar dichtbij kunnen zijn. Het viel me op dat de NOS. Uh, ook al waren de nodige collega's van Studiosport wel aan het werk toen uh, in Korea, maar toch relatief weinig aandacht besteden aan, uh, aan het succes van Hiddink. Het kwam wel langs. Mm -hmm. um, maar ik zag wel ruimte voor ons als achtergrond, uh, als actualiteitsrubriek om daar eens een mooie 20 minuten weg te halen. En ja, goed, naar Korea, kostbare onderneming. Ja. Dus uh, het duurde ook wel even voordat de hoofdredactie uh, zover was. En ik weet nog dat ik op een zaterdagochtend um, krentenbollen stond te smeren... om uh, die middag uh, naar Artes te gaan. Um, dat het telefoon ging en uh, tot mijn verbazing... hoofdredacteur Gijs van Beuskom, toen de tijd zei... van uh, er gaat om drie uur vanmiddag een vlucht naar Seoul uh, bel een cameraman en ga erheen. Ga dat verhaal over die Henning maar maken. Dus je kon die, uh, die, kon die die kon je onderweg naar Schiphol opeten? Ja, die heb ik uh, op die lange vlucht naar Seoul <lacht> uh, langzaam stuk voor stuk opgegeten. Ja, het, en, en volstrekt, ja, ik, ik was eigenlijk ook weinig voorbereid. Want ik ging ervan uit, nou, dit, dit, uh, dit krijgen we nooit gedaan. Dus ik heb in een kiosk op Schiphol nog een voetbal international gekocht... waar een, uh, een groot verhaal over Guusin stond. En uh, ja, dat was eigenlijk ja, de hele voorbereiding. voorbereiding. ja. ja. Ik wist ook helemaal niet, we hadden een, een, een, een naam, Daejeon. Dat zei we verder niet. Ik dacht dat het de naam van een stadion was. En pas toen wij eens op het vliegveld stonden... bleek dat een, een nog, overigens een hele grote stad elders in Korea te zijn. En dat wij na elf uur vliegen, geloof ik, nog eens vijf uur moesten rijden... om, om de stad te bereiken waar Guus een paar dagen later tegen Italië zou spelen. En hoe was het contact in die tijd georganiseerd met hem? Ja, ik had contact gelegd met Jan Roels. Uh, dat is een huidige sportcommentator van uh, Studio Studiosport. Ja. Bekende naam, ja. uh, bekende stem in ieder ja, geval. Ja, inderdaad. En Jan was op dat moment teammanager van de Zuid-Koreanen. Hij, uh, hij kende Guus al uh, langer. Hij werkte voor uh, Fox Sport. En deed met Guus af en toe het commentaar met Spaanse voetbal. Uh, ja, Guus als een soort sidekick. Want hij was natuurlijk trainer geweest van uh, Real Madrid in die tijd natuurlijk. Ja, ja. Maar hoe kwam die Rolfs dan in godsnaam in, in Korea? Ja, in, in dat werk in Spanje had Rolfs al eens tegen, Jan, tegen Guus gezegd... Van, uh, goh, als je nou uh, nog eens uh, zo'n avontuur, misschien een land... Iets, iets bijzonders gaat doen... ik wil wel eens aan de andere kant van de, van de lijn kijken. Dus niet altijd maar als sportcommentator of als sportjournalist... Uh, met sport en voetbal bezig zijn. Maar misschien ook eens uh, binnen het voetbal zelf. En Guus had dat onthouden. En toen hij uh, het contract ging tekenen met uh, de Koreanen in, uh, in Amsterdam... toen heeft hij Jan gebeld en gezegd van je moet toch even snel langskomen. Uh, een paar Koreanen ontmoeten en nou ja, zonder dat Jan het in de gaten had... was, was die... hij aangenomen was als hij... teammanager. Ah, zo zat dat. Ja. Um... Je hebt toen de tijd, heb je in 2002 al die opnames gemaakt. Uh, dat is uitgezonden, neem ik aan, bij ja, netwerk. netwerk. Ja. En daarna heb je het laten liggen. Ja, die bandjes, nou ja, wat om, om nog heel kort dat verhaal over De Jon af te maken. Ja. Wij, wij uh, Kijk, een WK uh, is natuurlijk een gigantisch uh, georganiseerd toernooi. Hè? Uh, Accreditaties, uh, ja. allemaal regelingen, uh, verveiliging. Daar toe. loop je niet zomaar naar binnen. Nee. En wij hadden, uh, overmoedig als wij waren, helemaal niets bij ons. Ja, uh, de Nederlandse politie perskaart. maar daar kwamen toch... Niet heel ver mee, bleek. Alleen ja, de massa was dat we dus een mannetje, zeg maar, in het team hadden, onze Jan Roefs, ja. En um, die had ons naar uh, een hotel gedirigeerd. En dat bleek het hotel te zijn waar de complete selectie zat. Uh, daar was een enorm cordon om omheen aangelegd door, echt niet gelogen... ik denk wel 500 politiemannen. Aan de buitenkant? Buitenom het hotel. En jullie waren binnen? En Jan had kamers... voor ons geregeld. Pers kon er ook niet in. Jan had kamers voor ons geregeld. Wij sliepen dus... Uh, omdat we niet geaccrediteerd waren. En Embedded, letterlijk. Embedded op dezelfde... verdieping <lacht> als de selectie. Zaterdags ochtends ook met de Zuid-Koreaanse selectie... tijdens het WK aan het ontbijt. <lacht> um, ik zei tegen Jan... ja, alles goed en wel, maar we willen natuurlijk ook... in het stadion draaien. Daar komen we nooit in. Want ja, ook dat is een vesting... Nou, daar was maar één oplossing uh, voor de hele ploeg mee in de spelersbus. En uh, letterlijk vanuit de spelersbus, door de katacomben het veld op uh, het WK-stadion. En dat, dat is zo gegaan? Ja, dat is zo gelukt. Ongelooflijk. Gaandeweg kregen de Koreaanse collega's dat in de gaten. De Koreaanse journalisten, die waren natuurlijk woedend. <lacht> uh, dus, uh, maar goed, op die manier konden wij wel ons werk doen. Ja, van binnenuit. We hebben daar toen... 18 minuten voor een netwerk uh, gemaakt. Uh, dat hebben we daar gemonteerd. Dat is naar, naar Hilfsum gestraald. Dat ja. is toen hier uitgezonden. En uh, ja, toen heeft mijn cameraman. Harry van der Westerlaken. Uh, met wie ik heel veel werk. Een uh, fantastische camerajongen. Uh, die heeft voor mij... Al die betakambandjes, dat zijn uh, nou ja, grote gele doosjes. Opa vertelt. Dat ja. Waren, ja, dat waren, die maar. heeft hij bij elkaar gestopt in een plastic tasje en dichtgetaped. En uh, aan mij meegegeven, dat is in mijn koffer mee naar huis gegaan. En dat heeft daarna nog vier verhuizingen overleefd. En zonder dat ik dat eigenlijk mij herinnerde of daar bewust van was... Yeah. had ik iedere keer al dat ruwe materiaal bij me. En toen ik enige tijd geleden de zolder aan het opruimen was, kwam ik een tasje tegen met Koreaans opschrift. Vroeg mij af wat het was. En daar dook ineens al het ruimte-materiaal van onze reis naar Korea op. En ja, toen dacht ik: Goh, ik mag tegenwoordig af en toe wel voor andere tijden sport werken. Mm -hmm. Wat een eer is. Ja. Hier moeten we iets mee. Ja. En. Wat, wat trof je aan in het ruwe materiaal? Was het rijker dan je had gedacht? Ja, die, nou ja, vooral de gekte rondom dat elftal. Want um, kijk, Guus is 500 dagen bezig geweest om die Koreanen voor te bereiden. Laten we even bij het begin beginnen. Dan ja. inderdaad. Ik, uh, Guus Hiddink, nou, we kennen hem allemaal, uh, in 1998 nog met snor. Uh, vier jaar later uh, had hij geen snor meer. Ja, begrepen. dat fascineert de Koreanen. Over, want die snor. <laughs> ja, ja. Maar hij is op het WK van 38 speelde Nederland tegen Zuid-Korea hebben ze van de mat geveegd 5-0 um, en die Koreanen waren voor het WK op zoek naar een, naar een, naar een coach, want ze moesten ook hun eigen land presteren Ja. ja. En, en ze hadden het gevoel dat reden we met een Koreaan zelf, een Zuid-Koreaanse coach gaan we dat niet redden, daar moet een internationaal buitenlandse coach van wereldformaat komen. En hadden ze een lijstje? Ja, er een lijstje. er er een stuk of twintig op. En okay. Guus op nummer twee, overigens. En weet je wie er nummer één stond? Ja, dat was de Frans, toenmalige Franse bondscoach... van wie mij nu de naam natuurlijk even ontschiet. Uh, de, die stond bovenaan. ja. ja. Uh, we komen er zo ongetwijfeld ja, ja, ja, ja. en uh, maar die wilde niet, want die was op leeftijd, die had geen zin om uh, Frankrijk te verlaten. En toen uh, de man die dat allemaal uit moest voeren, die de geschikte coach moest, uh, moest vinden, dat is de huidige president-directeur van Hyundai, een, een grote meneer in een het grote multinational, zeker. de grootste van uh, Korea. Zeker. En, en ze hadden Hyundai bemoeide zich intensief met de organisatie en de voorbereiding van dat WK. Ja. Um, maar die had de dus dus ja, Guus Hiddink op zijn lijstje staan als nummer twee. Omdat hij Hiddink was tegengekomen tijdens dat WK. En die dramatisch verloren wedstrijd voor die Zuid-Koreanen. Eh, die 5-0. Dat had diep indruk gemaakt. Dus hij zegt letterlijk. En daarna was hij thinking about what names. En ah, oh, this man. En, uh, nou ja, dus hij herinnert zich Guus. Dus hij vliegt naar Amsterdam en uh, betrekt een kamer in het uh, Amsterdamse Amstelhotel. Uiteraard. Zoals je doet. Ja. En um, pakt de telefoon en belt Guus Hidding. En die woonde in de tijd om de hoek in de Kerkstraat, Toevallig vlakbij waar ik uh, in die tijd ook woonde. Dus uh, zoals Guus dat uh, vertelt, uh, die sprong op de fiets... en uh, reed naar het Amstel. En daar zat een vriendelijke Koreaan... die hij zich niet meer kon herinneren... van dat voorval uh, uh, van de wedstrijd in uh, Frankrijk. En... Um, nou, de Koreaan begint uit te leggen. Zullen we even aan gaan luisteren, want dat zit in jouw uh, documentaire. Ik werd gebeld en zei, kan ik je uh, spreken? Ik zei, goed, goed, ik, uh, ik ben, in, uh, ben thuis. Ja, ik ben er al, zegt hij. Hij was al in Amsterdam. En ik zit uh, in het hotel. Uh, ik zei, oké, okay, daar kom ik eraan. Het was in de uh, Arabiën van Amsterdam Hotel. Ik was very surprised to te that dat hij bigger. groter werd. Hij had en alles wat je he dit hebben we thuis. Hij zei: je weet, we hebben de, de WK in, uh, in Korea, Japan, dus wij moeten presteren. <coughs> wij moeten presteren thuis. We moeten bij de laatste 16 komen. Ja, en als je kijkt, je keek op dat moment waar uh, Korea stond in de fifa ranking die stonden 60, 70, 80ste plek en nooit wat gewonnen. Dus dan denk ik zo: dat zijn uh, grote ambities bij de laatste 16. Ik bedoel, je deed zeggen, yes... Oh no, he gave me some homework already, some conditions, very interesting conditions. Tja. Samka. So, so, zo gaat dat dus. Ja. Yeah. So, uh, uh, maar um, uh, hij wordt met huiswerk uh, wordt hij uh, weggestuurd, deze man. Homework, zeg je. Interesting, letterlijk. interesting ja. homework, zeg Hij Wat, te, wat ja. waren de? En de... ja, Guus had twee eisen. Die zei ik wil, uh, die, die had wel. Uh, iets gezien van het Zuid-Koreaanse voetbal... maar niet veel. Die wist dus dat ze hoog... Uh, op de FIFA-ranglijst stonden. Nou, hoogte, en, dus laag, zeg maar... De, uh, ja, de 87 tot 80 ste plaats. Stelde stelde eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Ja, zo bedoelde ik het. Ja. En, ja. Um, die, uh, uh, dus die dacht van... ja, wil je hier succes met deze mannen bereiken... dan dus zal je zoals een clubteam moeten trainen mm -hmm. en dat betekent dat je gewoon eigenlijk gedurende meer dan een jaar onbeperkt toegang moet hebben tot de spelers die jij in je selectie wenst. Ja. En daarnaast, um, kijk die Zuid-Koreanen die die haalden wel eens wat overwinningen, maar dat waren in wedstrijden tegen Vietnam en Maleisië en Singapore. <laughs> ja, daar ja, worden we hier niet heel warm ja, van. Zou Nederland zelfs nog van kunnen winnen <laughs> tegenwoordig. Ja. Um, dus ze had gezegd, ja, en je moet ook uh, met die mannen de wereld over. De, ik bedoel, van de makkers schapen, daar moet je soldaten van maken. Dat was eigenlijk de boodschap. Oké. Okay. Um, uh, en met die boodschap, hè, met, met, met dat wensenlijstje... stuurde hij Sam Ka terug naar Seoul. En wat schetst dan... Want Guus denkt van, nou, dit, dit zijn zulke belachelijke eisen. Dat, dat redden ze nooit. Het was geen offer you, they couldn't refuse. Nee, nee, maar hij rekende even buiten de, de Zuid-Koreanen. En ook de invloed van Hyundai, wat dat betreft. Nou, Dat is interessant inderdaad. Want dat Hyundai is een groot conglomeraat bijna een soort staat in een staat. Ja. Die hadden dus blijkbaar zoveel invloed. Ja, ander. die namen de bond over. Die namen de voetbalbond ja, over. Ja, want die zeiden gewoon tegen de voetbalbond... kijk, dat hele initiatief voor dat WK... dat was, kwam van twee voetbalgekke topmannen van de Hyundai. Die hebben hun nek uitgestoken. Ja. Toen die bitter was gewonnen... hebben zij tegen de KFV, de Koreaanse Voetbal Association... gezegd van... Uh, uh, wij zetten onze eigen managers in de organisatie. Want wij zijn beter in staat... om zo'n groot internationaal evenement te organiseren. Dus alsof uh, Shell of Philips de ja, als, over zo exact nemen. ja als, als misschien ook helemaal geen slecht nou ja dat is wat dat Guus is. in de documentaire <laughs> ook zegt uh, maar goed gezien zijn erva recente ervaring met de KNVB um, <laughs> nee nou ja dus dus maar goed dus dus Sam K reist terug naar Seoul met de wensenlijst van Hiddink in zijn achterzak en Guus denkt daar hoor ik nooit meer wat van en wat schet zijn verbazing tien dagen later gaat de telefoon opnieuw vanuit het Amsterdam hotel Guus, opnieuw gefietst uh, naar de Amstel. En daar zat dezelfde man op dezelfde stoel. En die zei, uh, ik heb een zak geld. Uh, om internationaal te kunnen uh, de wereld over te kunnen. Om tegen de grote voetballanden van die tijd. Uh, uiteraard Duitsland, Frankrijk. Uh, te kunnen spelen. Um, en dat niet alleen. Je krijgt... Uh, Onbeperkt toegang tot uh, spelers uit onze selectie of uit onze competitie. Die worden vrijgemaakt om. Nou, hij was nog een stap verder gegaan. De Koreanen legden gewoon voor een jaar de complete voetbalcompetitie stil. Dan voel je je natuurlijk wel als coach heel erg machtig. Hè? Yes, we man... can. Yes, He? ja, Het is ja. toch echt. Het is, het is een andere koek. Ja, toen kon ik niet meer terug. Nee. En, en, dus toen moest hij wel. En, uh, en, en zo zijn die twee bij elkaar gekomen. In, in, in je documentaire laat je ook uh, zien en ook vertellen hoe dan inderdaad die, die, die, ze maken een tournee door de wereld. Om, om die, jonge, die jonge Koreaanse spelers. Of, dit hele team moet ervaring opdoen, moet een beetje sterk worden, weerbaar worden. Streetwise, Streetwise zegt ja. hij letterlijk inderdaad. Ja. En dan gaan ze de wereld over. Er zit een fantastisch stukje in over dat ze in Uruguay voetballen. Vertel daar eens even iets over. Ja, um, ze, hadden, uh, ze waren afgedroogd in Europa. 5-0 tegen Tsjechië. 5-0 tegen Frankrijk. De Duitsers hadden ze sportief begraven. Het ging allemaal niet zo heel best. Um, ze hebben nog in Amerika gespeeld. Uiteindelijk dacht Guus, wellicht dat ook een paar dagen Zuid-Amerika mannen van deze schapen kan maken. <lacht> want het, want het, ze werden aan alle kanten onvergeduwd, weggelopen. Uh, ja, uh, uh, ja, veel te beleefd. Ik bedoel, iemand van de bond zei: als, uh, als wij een bal buiten speelden, dan waren we in staat om hem op te rapen en te overhandigen aan de tegenstander. Onder... Of nog een buiging of een knip. Maar zat dat er, is, is, dat, is het inderdaad <lacht> dat ook, zit ook wel Dat is ook wel cultureel. Ja, ja, ja. Um, zonder dat allemaal maar op die hoop te gooien. Want mm -hmm. het, ik wil daar, dat is veel te Generaliserend, maar in, in ieder geval, dat team moest wel... die moesten streetwise worden, die moesten krachtiger worden. En dus dacht Guus een paar dagen Zuid-Amerika. Dat zou wel eens wonderen kunnen doen. Ja. Dus die jongens gaan naar uh, Montevideo, Uruguay... en uh, voetballen daar tegen Uruguay. Nou, die wedstrijd, het viel nog mee. Ze werden daarmee 2-1 afgedroogd. Dus uh, bleven ja. al redelijk overeind. Het, ja. um, alleen, toen kwam het. Uh, na de wedstrijd uh, gaat de selectie terug... de Zuid-Koreaanse selectie terug aan de kleedkamer... En wat blijkt? Alle spullen gejat. Gewoon horloges, cashgeld, dure Nike-schoenen. De complete kleedkamer was leeggestolen. Ja. Ja. Dus daar, stonden, de, daar stond de Koreaanse selectie verbouwereerd. En uh, uh, boos. En uh, uh, buitengewoon verdrietig en angstig. En wat is hier gebeurd en hoe kan dit? En, en hoe reageert Hiddink daarop? Woest. Die was echt laaiend. En zoals de... Tolk die er toen bij stond, die alles tuss tussen Gu Guus en die, die verslagen Koreanen uh, uh, moest vertalen, die zei van ja, maar wij dachten dat hij, wij dachten in eerste instantie dat hij boos was op uh, die Uruguayanen, ja, op, op, de ja. op de beveiliging, maar Guus was woest op zijn eigen selectie. Maar waarom? De boodschap was: kijk nou eens, waarom laten jullie dit gebeuren? Jullie verliezen op het veld, maar jullie verliezen ook naast het veld. He, bedoel, hij, hij pakte de situatie... draaide die als het ware om... Ja. en gebruikte die als een les. Als door een wonder... je kan je nog afvragen of daar eh, toch iets achter zit... zijn de dieven nog diezelfde nacht gevonden... bijna alle spullen teruggevonden... die Zo. zijn door de politiechef van Montevideo... bij Guus afgeleverd. En Hering heeft persoonlijk... alle spullen overgedragen aan de rechtmatige eigenaren... met de boodschap... laat dit een les zijn. Vanaf nu spelen we met het mes tussen de tanden. Als je echt met de grote wereld... Hè, met de grote landen in de grote wereld mee wilt doen... dan mag je dit nooit meer gebeuren. dat nou ja, zijn allemaal van die... Ja, psychologische... Uh, spelletjes die nou ja. Hiring dan gebruikt in zijn trainingen. Zo is... vertellen de Koreanen. En Het is natuurlijk prachtig als je ziet dan... want als dan inderdaad het WK gaat beginnen hoe zich dat vertaalt in, in de wijze waarop Korea natuurlijk ook gaat spelen. Ja, er staat een ijzersterk en, en vooral heel zelfverzekerd elftal. En dat heeft hij in, in een jaar tijd heeft hij dat voor elkaar gemaakt. In 500 dagen, ja. Het is 500, het wonder van ja? 500 dagen. Zo zien de Koreanen dat. Dat werd ook iedere dag in grote kop in de krant werd dat afgeteld. Hè? Ja. Dus de druk was echt enorm. Want hij had een, een target halen. Hij moest bij de laatste 16 met Korea eindigen op het WK. Sowieso moest hij de laatste 16 halen. Ja, uh, wordt dat, dat was het doel. Dat doel. Dat was het doel? stond huizenhoog ook in uh, op flatgebouwen in Seoul ah, ja? en weet ik veel wat ja ja dus dus de, overal was die druk en, en, en hoe ging hij met die druk om wat wat hij komt natuurlijk altijd heel uh, relaxed over op de een of andere manier ja dat is nog wel eens kijk dat is als je een paar dagen met hem op reis bent en uh, aan het filmen bent hem interviewt en zo het is nu, blijft natuurlijk een man die de controle, graag controle houdt. Ik ja. um, vind het ook soms best wel lastig om een beetje in hem te prikken... of, of een beetje daar door dat schild heen te breken. Uh, dus ja, hierover zegt u simpelweg... Weet je, het was allemaal in het Koreaans en dat kon ik toch niet lezen. Dus ik zag het niet, wat natuurlijk onzin was. Nee, want het maar... was iets, wat wel iets anders wat wel speelde... wat hem wel uh, prikkelde, dat was het gedoe... Hij had een vriendin. Ja, ja, ja Guus is uh, uh, niet getrouwd, uh, uh, maar woont al heel lang samen met, uh, met, met, een vriendin, met zijn vriendin. Die was voor die hele lange periode ook mee uh, naar Korea. Hij zat er meer dan een jaar. Ja. Um, maar goed, in dat Puriteinse Korea. Ja? Het feit van iemand van, met zijn standing en zijn leeftijd... Want, eh, senioriteit en mm -hmm. senioriteit is heel belangrijk in het land... Niet getrouwd zijn. Dat, is, dat vinden ze daar vreemd. Dat nou, viel verkeerd. Ja, ja. Ja, dus daar ging de pers ging daar ook vol op. Uh, uh, en um, Gus zelf wilde daar in de documentaire eigenlijk niks over zeggen. Of naar mij smaakt te weinig. Ja. Maar iedereen in zo'n omgeving die daar direct bij betrokken was. Ja, die zeiden allemaal, uh, van dat heeft hem enorm geraakt. Sterker nog, Sam K., een de, de, de, beetje de, de man van Hyundai, zeg maar. De, de, de, de grote... Ja, die vertrouwde ons ook toe. Die zei, van uh, dat heeft hem op een gegeven moment wel op het punt gebracht... dat hij zei, uh, ik gooi de handdoek in de ring en ik ga terug naar Europa. En hoe hebben ze hem toch binnenboord weten te houden? Nou, Sam K. zegt, het is een hele verantwoordelijke man, Guus. Dus hij zei dat, maar hij zou dat natuurlijk de nooit de... hebben gedaan. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, ik, vond het, ik vond het een opmerkelijk verhaal inderdaad. Even, omdat je dan toch even iets, iets door het pansen blijkt heen te kunnen dringen. Dat je denkt, hé, hey, er is toch, toch ja. iets aan de hand. Maar dat komt ook als het WK begint. En, en de, de successen beginnen te komen. Want dat is ook, ook prachtig. Zoals je het ook in beeld hebt gebracht. En ook, ook op basis van die oude materiaal. Ja, het, er, het is echt gek Het is de gekte. Ja. Totale gekte. Dat ja. hele land is in, in Repanoor. Ja, en op z'n Koreaans. Hè? Dus 500.000 mensen staan op het centrum van, uh, in het centrum van Seoul. Ja. En die zijn s'avonds allemaal weer weg. En er is nog geen uh, bloemperk van niet. <lacht> Weet je, het blijft allemaal heel... Het kan heel Iedereen goed. blijft op de stoep en zo. Ja, ja. Enorm gedisciplineerd. Ja, ja. ja. Want um, um, er is, uh, ik, ik zie beelden van... Uh, het team uh, komt uit het hotel uh, naar de bus. Naar, uh, mensen staan te gillen te schreeuwen te doen. Je zegt het, het is allemaal heel erg gedisciplineerd. Um, het WK gaat beginnen. Hoe, de eerste wedstrijd is tegen Polen op het WK. Klopt, en die winnen ze. En dat is natuurlijk een heerlijk begin. Ja. Dan groeit voorzichtig dat zelfvertrouwen. Hè. Ze voelen al dat ze fysiek ook ontzettend sterk zijn. En dan heel stau, heel voorzichtig begint men er toch een beetje in te geloven. Dat die laatste 16 dat, dat wel eens zou kunnen. Gebeuren. Ze spelen tegen de Verenigde Staten. Wordt een gelijk spel, geloof ik. Ja, ze spelen en, één uh, en dat is de tweede wedstrijd. En uh, het grappige daarbij was dat uh, Sam K, de Hyundai-baas... die op dat moment ook de directeur was, die zei, ja, het was in mijn land... dus ik had ook enig voordeel van de situatie... dat, hè, dat wij de thuisspelende ploeg uh, uh, waren. Dus daar waar het kon, probeerde hij ook de omstandigheden... zelfs in het stadion... te manipuleren? Ja, naar, de, naar zijn hand te zetten en, en de, de fifa uh, uh, richtlijnen en een beetje op uh, te rekken. Onder andere bijvoorbeeld met de lengte van het gras. Daar hebben we nu een uh, fragment uh, over. Het gras was naar mijn idee. Ja, je hebt allemaal van die rare ideeën. Het was 5 mm, 4 mm te hoog. Er zijn standaarden voor, het moet 2,4 zijn. Of tussen 2,4 en 2,7. Maar ik denk dat het is, is bijna 3. De lengte van de spriet. Lengte van de spriet, moet je daar gaan. <laughs> maar ja, wel belangrijk. Je He wilt heel kort gras 2 centimeter lang. Normaal 2,5, 2,7. only 2 centimeter lang. Ik zeg, Sam, hoe kan dat nou? Dat gras is veel te hoog. Ik zeg, het moet gemaaid worden. Zegt hij niks. En dan denk ik, oké, okay, einde hierin, daaruit. Nee, dus nachts is het gras nog een keer van 2,7 naar 2,4 gebracht. Ja, maar ik bedoel, dat flikt hij dan. En vlak voor de wedstrijd, die wedstrijd tegen Amerika. Dan mag je maar sproeien van FIFA, ik denk anderhalf uur of twee uur van tevoren. Maar daarna mag het niet meer. Maar ik zeg, Sam, dan is het dan weer droog met die zon erop. Ik told de FIFA-media. Kom Come on, I we moeten we open sprinklers." Hij zei: Nee, nee, nee. We moeten alle camera's open. Het is geen tijd. Nee, nee. We moeten water geven. Het is te He said, zei: Nee, nee. Oké. Ik vroeg de mensen: open de tap. En opeens voel je een half uur voor de wedstrijd. Dus die sprinklers die gaan aan, weet je? En Ja. Ik zeg: Sam. Ja, hij zegt: De computers waren kapot gesprongen. Ik weet niet hoe het gegaan is, zegt hij. dus. Ja yeah, dat dat doet hij dan. Dat doet hij dan. And this guys came in. oh so what happened? I'm sorry it's just out of order. We are now trying to fix it. It took another 20 minutes to fix it that they cover again and then <laughs> and made it wet een uh, computerstoring, een wat was het, een, een, een foutje in, in, in de sprinkler, in de sproeieinstallatie. Ja, die ging spontaan. Aan. Die ging spontaan. Aan. Ja, ja. Dus Herink had zowel zijn gras uh, die nacht uh, laten maaien en weten te brengen. Ik geloof drie millimeter minder lengte van de spriet. En, uh, uh, ja, en tot vlak voor de wedstrijd uh, stond daar nog gewoon een half uur stonden de dus sproeiers nog aan. Je hebt gewoon een scoop man. Het is gewoon dus uh, fraude, corruptie hier op het WK 2002. Zuid-Korea had nooit vierde mogen worden. <laughs> ook oh, nu verklap ik de uitslag al. <laughs> nee, helaas. Ja, ik, ik, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, zou dat kunnen? <laughs> ik weet het niet. Nee. Ik ben heel benieuwd hoe daarover nou wordt gereageerd inderdaad binnen de FIFA. Uh, ik ga hem in ieder geval de documentaire ook nog wel naar Korea sturen. Dus ik zal, eens, uh, ik zal, ik zal dat nog eens aan... Uh, kijk, hij, de, ik bedoel, dit is gewoon op camera verteld. Hij ja. zegt nog wel, ah ja, yeah, it's a secret, it's ja, a secret. Ja, ja, maar goed, ja. ik denk dat het allemaal wel uh, los zal lopen. Tuurlijk. Um, wat ik zelf heel... Uh, ik heb de documentaire van tevoren bekeken. Wat ik, nou, wat ik echt ja, gek genoeg opeens bijna emotioneel van werd... was de wedstrijd tegen Portugal... de laatste wedstrijd in de groep die ze spelen. Um, en er komt zoveel... zo'n enorme ontlading in die wedstrijd... bij de spelers, bij Hiddink. Uh, het, het, het, het is... Dat is heel, ik vond, ik schrok een beetje van mezelf. Ik, wat, wat. ik, ik identificeerde me enorm opeens met, met die groep mensen die dan echt met een soort missie bezig zijn op dat moment. Ja. Dus echt, hoe vond je dat zelf? Ja. Hoe Heb je er zelf naar gekeken? Ja, om... Fascinerend. Uh, en het was misschien ook wel wat ook meespeelde: de ontlading uh, na al het gedoe in de wedstrijd daarvoor tegen Italië. Dat was natuurlijk een hele beladen pot. Ik bedoel, daar werd uh, tot die kreeg rood. Uh, voor, ja, de tweede gele kaart was voor Schwalbe. Nou ja, goed, uh, uh, en uh, er werd een doelpunt afgekeurd uh, mm -hmm. van de Italianen. Um, die waren nadat aan de golden goal had gescoord... en Korea dus Italië versloeg. Uh, toen zijn die Italiaanse officials... en die zijn allemaal zo ongelooflijk ach, uit hun dak gegaan. Jan Roofs is toch een grote man, die is bijna twee meter. Die zei, ik voelde mij fysiek bedreigd. Ach door uh, uh, gewoon medewerkers van, de uh, van het Italiaanse team. Ja. Uh, de, selectie heeft daarna, de Italiaanse selectie heeft daarna de kleedkamer gesloopt. Uh, de kranten gingen los. Uh, want in Italië was men ervan overtuigd dat die wedstrijd gekocht was. En dat de scheidsrechter omgekocht gekocht was. En dat is een gerucht. Nou ja, zoek het maar op, op internet. Mm. Dat, is, dat gaat nog steeds rond. Maar die, maar die emotie en die spanning en die druk... Dat komt allemaal samen in die wester tegen Porto. Dat idee heb ik wel. Van ze waren wel. Kijk, ze waren natuurlijk euforisch na uh, de winst op Italië. Uh, maar. Ik had toch ook wel de indruk... dat veel Koreanen daar ook wel een beetje een kater van hadden. Dat dat de, de, de geschrokken waren van die Italiaanse reactie. En, en de winst in die volgende wedstrijd was oprecht en, en, en eerlijk. En, en... Nou ja, ook daar... Kijk, het, het, het, het heeft ze wel meegezeten. Ik bedoel, er zijn meer momenten in de wedstrijden geweest... dat je denkt van... Uh, hier had de scheidsrechter ook anders uh, kunnen beslissen... Mm. of niet in kunnen grijpen. Ja, dat, dat gebeurt in de sport. Precies. Um, um, maar dat die ontlading zo... Uh, uh, zo Groot was ook. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zag op een gegeven moment ook het verschil niet meer in ontlading. Uh, naarmate men verder ging met winnen. Want het bleef iedere keer. Het hoort bij een sprookje. Ja, en het barst. We hebben de nacht na de wedstrijd tegen Italië. waren wij dan in Dijon en we zijn daar het centrum ingegaan. Duizenden en duizenden mensen in het rood gekleed. en iedereen uit zijn dak. Alleen maar gillen, schreeuwen, dansen. Um, en dat was iedere keer zo. Na elke wedstrijd die gewonnen werd, was het zo'n gekte. En is nou de vinger te leggen op, op hoe Hidding, onze Guus Hiddink uit Varsveld, dit voor elkaar heeft weten te krijgen met, met toch, ja, een, een, als je op kijkt op papier, toch een redelijk middelmatig team. Om, om, het uh, zijn uiteindelijk vierde geworden. Ze hebben de wedstrijd om de derde, vierde plaats. Ze sneuvelden tegen de Duitsers. Uh, ja, ja, duizend verloren. Finale. Klopt. En daarna nog, terwijl Turkije verloren, moet ik nog even zeggen. Uiteraard. Uh, uiteraard. uiteraard. Um, uh, Met hoeveel eigenlijk? Uh, dat volgens mij, ik weet het niet meer, tweeën. <laughs> <laughs> um, ja, wat was het, maar het geheim van Guus? Nou, ik denk wat zijn voordeel was als buitenstaander. En misschien was dat ook wel iets wat men van tevoren al had bedacht toen ze op zoek gingen naar een buitenlandse coach, is dat hij geen rekening hield met allemaal heel sterk ingebedde culturele uh, aspecten van die samenleving. Ik bedoel iets als senioriteit, mm -hmm. is heel erg belangrijk in Korea. Het is de respect voor ouderen ja. en hoe je daarmee omgaat. En dus en... ook uh, je positie in het team is ook, wordt ook bepaald door hoe oud ja. je bent of hoe lang je in het team zit. En dat uitte zich op alle manieren. De oudere spelers zaten bij elkaar aan dezelfde lunchtafel. Uh, maar het ging ook in het veld zo ver. Dat um, als een speler vrij kwam voor een doel, die geneigd was eerst naar links en naar rechts te kijken, of er misschien niet een oudere speler was die je doelpunt kon. Doen kon gunnen. Dus Tja. ja, weet je, het is prachtig. Ja. Eh, en, en we, we kunnen daar een boel van leren, vind ik, in Nederlands. Maar sportief gezien, ja, werkt het averechts natuurlijk. Je kunt niet zo winnen. En dat wist hij door te doorbreken. Zo. Ja, daar is hij dwars doorheen gegaan. Het had te maken, het was bijvoorbeeld ook de sterralures van Aan, die bij Perugia speelde. Die zat overigens op de bank. Maar dat was de enige Koreaan die in Europa voetbalde. Dat was een grote meneer in Zuid-Korea. Uh, nou, die kwam daar met heel veel bombarie. en arrogant kwam die daar uh, hmm. even kijken bij, de, bij de training en de voorbereiding. En die werd toch gewoon naast de selectie gezet. Dat waren de Koreanen niet gewend. Uh, doorbreken van senioriteit... oudere spelers gewoon naar huis sturen... Mm -hmm. Ja, dat waren ze daar niet gewend. Er was een hele machtige technische commissie binnen de Koreaanse voetbalbond. Die normaal gesproken met elkaar bepaalde hoe de selectie eruit zag. En dan een lijstje aan de Koreaanse bondscoach gaven. Uh, van hier moet je het mee doen. Nou, die, die technische commissie heeft dus uh, uitgeschakeld. Daar is hij gewoon omheen gegaan. Dus het zijn ingesleten dingen of het nou cultureel is, of, of hoe dat. Nou ja, de gewoontes van dat, de voetbalgewoontes van het land. Die, die, uh, waar hij omheen is gegaan, of dwars erheen is gegaan. En dat heeft hem volgens mij... Is, ligt daar het uh, ja, antwoord op je vraag... En, en, en toch misschien het geheim van zijn succes ja. daar. Dank je wel, Voeken, voor je mooie verhaal. Dank, Hassan. Graag gedaan. Ja, en morgenavond, dus is het donderdag, 12 april... is de documentaire te zien op het Sportfilmfestival van Rotterdam. En Guus Hiddink is daar zelf ook bij. Aan de You're unbelievable Unbelievable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 Ja, Inderdaad. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Mary Shelley het boek Frankenstein schreef, een iconisch boek met een nog iconischer monster. De creatie van Victor Frankenstein komt op een stormachtige nacht tot leven. Look, it's, it's alive. It's alive. It's, alive. it's It's alive. Het it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now oh, I know what it feels like to be God. Oh. Ja, het 200-jarige jubileum van Frankenstein wordt gevierd op een ander filmfestival. Het Imagine Filmfestival, dat vandaag in Amsterdam van start gaat. En de film uit 1931, waar we zojuist een stukje uit hoorden, wordt hier vertoond. Maar dan begeleid door live muziek en met geluidseffecten. En aan de telefoon nu directeur Chris Oosterom van het Filmfestival. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u zelf van die film uit 1931? Nou, het is een onverwoestbare klassieker. Het is uh, een film die. Uh... Uh, je, je, jullie hebben nu een beetje een mooi uh, spectaculair moment, laat jullie horen. Uh, it's Alive, maar het is, het is naast een, uh, een echte monsterfilm ook wel een hele tragische film. Omdat uh, ten eerste heeft het, het, het, uh, heeft het monster niet omgevraagd om zelf gemaakt te worden. En is, het, is hij ook eigenlijk helemaal geen monster, hij wordt alleen gezien als monster. Ja, dat is en daar heel... zit het tragiek in. Ja. Jullie laten de film zien tijdens het Imagine Film Festival. Even het, het Imagine Film Festival, wat is dat precies? Wij zijn het festival voor de Fantastische Film. Ooit begonnen als Het Weekend of Terror. Twee horrornachten, 34 jaar geleden. Uh, is het festival heel lang een heel breed geprogrammeerd festival. Waar horror fantasy en science fiction nog wel de hoofdmoot vormen. Maar uh, het festival wordt ook veel breder uh, kijkt naar films met fantastische elementen. En, en dit jaar dus Frankenstein vanwege dat, dat uh, jubileum? Ja, nou, het was, dat is toch wel uh, um, bijzonder, omdat het, het boek uh, gewoon toch zoveel invloed heeft gehad. Het toch wel een goed idee om iets te doen aan de, aan de, 200, uh, de 200ste verjaardag. En um, daarom hebben we de, de film uh, voorzien van een nieuwe soundtrack en, uh, en een uh, live uitgevoerde geluidsfragment. Heeft u het boek zelf gelezen, of overigens? Ja, uiteraard. En? Nou ja, het, is, het, is, het boek is wel heel anders dan de film. Het, uh, uh, in het boek is de, het monster ook minder spectaculair en is er eigenlijk nog meer aandacht voor de tragiek van het monster. En de film is niet gebaseerd rechtstreeks op het boek, maar op een, een toneelstuk wat er eerder van, uh, van het boek werd gemaakt. En, en uh, wat maakte het boek in die tijd zo bijzonder? Nou ja, ik denk dat wat het verhaal bijzonder maakt... Is, het, uh, is gewoon het heel oude gegeven van de mens die voor God speelt... Um, dat is, dat is iets wat, wat al duizenden jaren in verhalen, uh, in, in mythen en verhalen terugkomt. De Golem, een, uh, een Joodse traditie, gaat over een man van klei die tot leven komt. En het idee om zelf uh, iets te maken wat tot leven komt, dat heeft de mens gewoon altijd aangesproken. Dat, dat, datzelfde gegeven zie je nu terug in uh, films over robots die uh, slim zijn en die de wereld overnemen. In feite is dat, is dat gewoon hetzelfde gegeven. Okay. En dat was toen het, was, toen het boek werd geschreven, was het wel de, de ondertitel is ook een moderne Prometheus. Het is gewoon een, een heel oud verhaal van de mens die zijn eigen, uh, die, die zijn eigen levende wezens creëert uh, in, een, uh, in een romantische setting van destijds. Het, het, het, het boek is, is, is in vele gedaantes verfilmd. Hè? Is dat omdat het zo'n universeel gegeven is, inderdaad? Ja, ja, dat was de eerste. Nou, dat denk ik wel. Ik, het toneelstuk, zoals gezegd, het was de eerste toneelstuk. En het toneelstuk was ontzettend populair. En Universal, de studio die uh, die Frankenstein heeft gemaakt, die zag daar snel brood in en terecht, want de film was een enorm succes. En uh, is daarna nog heel vaak opnieuw gemaakt. Gedeeltelijk omdat uh, men da later dacht dat uh, met de voortschrijdende techniek dat je meer realistisch monster kon maken. Maar voor een groot deel ook gewoon omdat men daar uh, behoorlijk wat geld in zag. Ja. Wat, wat is de laatste versie eigenlijk? Van... Ik, heb, ik, ik, heb het, uh, ik dacht, ik zou het eigenlijk moeten weten uit mijn hoofd. Maar ik, ik kan niet zo in het weten oplepelen wanneer nou het laatste Frankenstein is gemaakt. Maar lang geleden zal het niet geweest zijn... want net als Dracula en uh, de Mummy... Mm -hmm. weet je, de klassieke ja. monsterfilms van, uh, van Universal... worden ze gewoon iedere tien jaar weer opnieuw uh, gemaakt. De versie die wij laten zien... de versie uit 1931 van James Whale... dat is wel... Ja, de versie die nog steeds als de klassieke Frankenstein-versie geldt. En vooral de rol van Boris Karloff als het monster. Nice. Um, ja, de, de, het, groene, het groene, hoewel het film is. Het groene... Uh Hoofd van, van Frankenstein. Nou, je ziet het op t-shirts en op, uh, op koffiebekers. En je kunt het kopen als masker voor Halloween. Het is echt een beetje een onderdeel van, ons, uh, van onze collectieve cultuur. En u zegt klassiek. Is, dat zeg maar, is zeg maar die film de basis geweest waarop zeg maar vervolgfilms uh, zijn, op zijn gebaseerd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat uh, niet alleen... Uh, maar gewoon de verhaalstructuur en, het, en het, uh, het verhaal zelf, maar ook uh, de rol van het monster en de tragiek van het monster, dat, dat, wel, dat is een blijvende uh, waarde geweest in de, in de remakes van de film. Ja, zelf is, is mijn lievelingsversie uh, die van Gene Wilder, Young Frankenstein. Kent u die ook? Ja, die ken ik ook. Er is op een gegeven moment enorm gevarieerd uh, op. op uh, op het Frankenstein-verhaal, ook omdat uh, in de jaren 60, de, de jaren 60, 70, toen horror uh, een beetje belegerd werd te toen werd juist de, de klassieke horrorfilms gewoon een beetje ouderwets en flauw gevonden. Toen werd er ook uh, ge, ge, ge, gevarieerd op, uh, op, op de monsterfilms en daar werden er werden komische versies van gemaakt en persiflages. Uh, uh, die Tim Wilder-versie is wel eigenlijk uh, leuk. Ja, precies. Uh, waar. Kunnen we de films gaan bekijken in Amsterdam? Uh, nou, Imagine begint zoals je in de inleiding zei vanavond met uh, Isle of Dogs, de nieuwe film van Wes Anderson. Dat is een heel ander, uh, weer een heel ander verhaal, stopmotion animatie. En we zijn nog tot 21 januari uh, dagelijks in AI uh, uh, te bezoeken. En deze film is op maandag 16 april te zien, vroeg in de avond om uh, half acht. Chris, ik zeg, wens je veel plezier. Vooral met de films. En uh, ik hoop dat veel mensen Dankjewel. komen gaan kijken. Dankjewel Tot voor het gesprek. Ja, dag. dag. En met Frankenstein zijn we aan het einde gekomen... van deze uitzending van Focus. Wilt u de gesprekken van de afgelopen uren terugluisteren... dan kan dat natuurlijk. Daarvoor gaat u naar nporadio1.nl slash Focus. Volgende week zijn we er weer. En dan zit hier presentator Jeroen Kortschot. En dan gaat het onder andere over een van de zwaarst gebombardeerde steden... van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Den Helder, spookstad in de kop van Noord-Holland. En met promovendus Janet van den Boer zoeken we uit... waarom we nou nooit een handje chips eten, maar... en misschien ook al terecht, gelijk de hele zak achteroverkieperen. Nou, dat en nog veel meer volgende week. Straks het Radio 1 Journaal met Elisabeth Steins en Jurgen van den Berg een hele fijne dag vandaag. NPO Radio